12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag. Dichte mist hindert vliegverkeer. Europese beurzen in de min. En Duitsland ziet af van naheffing op pensioen-ex-dwangarbeiders. Dichte mist dus de hele dag. Alleen in Limburg en langs de Oostgrens kan de zon doorbreken vanmiddag. 3 tot 5 graden is het in bewolkte gebieden. En waar de zon er goed doorkomt, kan het 11 graden worden. Vanavond en vannacht blijft het mistig met minima rond het vriespunt... en ook morgen hardnekkige mist. We nou, gaan meteen maar mee beginnen met die mist. Door die mist is er namelijk niet alleen vertraging op de weg... ook het vliegverkeer heeft er last van. Marjolein Wensink nu aan de lijn van de luchtverkeersleiding Nederland. Goedemiddag. Dag mevrouw. Uh, mevrouw Wensink, welke luchthavens hebben er last van de, van de mist? In Nederland vrijwel allemaal, met uitzondering van Maastricht-Aken Airport. Dit uiterste puntje van Nederland uh, heeft uh, geen last van het slechte zicht. Daar schijnt de zon? Um, uh, last heeft. Of de zon schijnt, weet ik niet, maar je kan de lucht heel goed zien. Nou, Oké. Okay. Vertragingen allemaal, of, of uh, ook echt vluchten die helemaal geskipt worden, geannuleerd? Ja, zeker dat laatst is uh, eigenlijk van vanmorgen vroeg al het geval. Er zijn inmiddels tientallen vluchten geannuleerd. En dat gaat hier met name om vluchten naar en van Europese bestemmingen.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 Maar we gaan ervan uit dat in ieder geval tot het einde van de middag dit slechte zicht het luchtverkeer Parten blijft spelen. Oké, okay. ik dank u wel. Marjolein Wensink van de Luchtverkeersleiding in Nederland. Op de Noordzee zitten zo'n 100 mensen vast op boorplatforms. Door de mist kunnen er geen helikopters naartoe. en Dat zegt de woordvoerster van Den Helder Airport. We hebben wellicht vanmiddag een gaatje van een paar uur waarbij we wel kunnen gaan vervoeren. Maar het zal zeker niet gelukkig om vandaag iedereen heen en weer te krijgen. Vanuit IJmuiden kunnen wel schepen naar de boorplatforms varen. Maar daar kiezen weinig mensen voor omdat dat weer veel langer duurt. De spanningen op de financiële markten is op de eerste dag van de nieuwe handelsweek weer behoorlijk opgelopen. In Azië sloten de beurzen met verlies. En ook de belangrijkste Europese beurzen staan 2 tot 3 procent in het rood. Kredietbeoordelaar Moody's heeft Frankrijk gewaarschuwd dat de financiële positie van het land snel moet verbeteren. En ook op de obligatiemarkt lopen de rentes die probleemlanden moeten neertellen voor de staatsleningen weer op. André zijn financieel redacteur. André, de stand van zaken op dit moment. Het verlies op de belangrijkste Europese beurzen van tussen zo'n 2,5 2 procent. AIX verliest op dit moment ruim 2 procent op 281 punten slechts. De euro staat iets onder druk, kost nu 1,34 dollar. En je ziet ook de obligatie maakt ook de rentes voor de probleemlanden als Italië en Spanje, Frankrijk en België weer wat oplopen. En die van de minst risicovolle landen, zoals Duitsland en Nederland weer wat teruglopen. Dus de verschil tussen problemenlanden en eh, niet-probleemlanden wordt weer wat groter. En dat komt allemaal doordat er geen knopen worden doorgehaakt, André? Ja, precies. Europa top met schuld, blijft toppen met schuld. En nu komt ook de Verenigde Staten weer om de hoek kijken. Die toppen natuurlijk ook, ook al langer met schuld. En daar blijkt nu dat de commissie die allerlei maatregelen moest gaan verzinnen om de schuldenberg terug te dringen en de begrotingstekorten van de Amerikanen terug te halen. Dat dat het niet allemaal gelukt is. En dat ja, geeft weer nieuwe zorgen... dus ook uh, voor niet alleen mijn beleggers aan deze kant van de Oceaan... maar ook aan de andere kant. Wat ook bijkwam vanmorgen was dat kredietbeoordelaar Moody's... gezegd heeft tegen Frankrijk... jongens, moet moeten goed opletten, want we zien dat de... Uh, rentes voor jullie staatsobligaties oploopt. Dat betekent dat de kosten dus hoger worden voor jullie. De economie loopt wat terug. En die uh, zorgen, die beide factoren zorgen dat het spagaat... en dat is niet goed voor Frankrijk. En daar moet wat gaan gebeuren om de problemen te doen afnemen... in plaats van te doen groeien. En daardoor zie je ook dat de aandelenkoersen... over een heel breed front aan het dalen zijn. Iedereen leidt de pijn mee, niet alleen in de financiële sector. Maar je ziet ook dat problemen toenemen bij beleggers... in allerlei andere soorten aandelen, van, van staal tot en met uh, koffie, thee... En, en, en navigatieapparatuur, om zo te zeggen... Want men denkt van als de financiële crisis niet wordt opgelost... nog bij ons, nog bij de Amerikanen... dan neemt de kans op een recessie toe. En dat is slecht voor alle bedrijven. Want slecht voor omzet en winstgevendheid. Maar die berichten zoals we ze vandaag hebben... die hebben we eigenlijk al weken. Hè? Het blijft maar doorgaan met, uh, met slechte berichten. Ja, het wordt er niet beter op. Uh, we hebben natuurlijk op de beurzen al wekenlang uh, de koersen. Ondanks regeringswisselingen, ondanks dat mensen opstappen. Maar er is geen programma van aanpak. En zolang dat programma van aanpak uitblijft... blijft de uh, malaise aanhouden. André Meijema, dankjewel. De regering in Duitsland ziet af van naheffingen aan ex-dwangarbeiders... die in de oorlog in Duitsland te werk zijn gesteld. Die mensen kregen de afgelopen tijd brieven met naheffingen... over lonen die ze ooit hebben ontvangen voor dwangarbeid. Dat leidde tot geschokte reacties, niet alleen bij die oud-dwangarbeiders... maar ook in de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt van het CDA zei vanmorgen in onze uitzending... dat hij het zot vindt dat deze mensen naheffing hebben gekregen... en hij voegde daaraan toe. Nou, Dan krijgen ze formulieren in het, uh, in het Duits, tien pagina's vaak... Uh, als ze informatie willen hebben, moeten ze een kantoor in Neubrandenburg. brandenburg Dat is daar helemaal in het oosten van Duitsland bellen. Daar hebben deze mensen ook wel niet zulke goede ervaringen mee. En ja, het gaat om mensen die minimaal 86 jaar oud zijn. Dus laat dat even, zou ik zo zeggen, tegen Duitsland. Pieter Ontzicht van het CDA. Meneer Wekers, staatssecretaris van Financiën aan de lijn. Uh, meneer Wekers, Duitsland ziet af van de naheffing. Bent u opgelucht? Jazeker, want ik begrijp de uh, gevoelens bij de mensen uh, zeer. Het is uh, uitermate pijnlijk wanneer je een uh, uitkering krijgt wegens dwangarbeid om dan vervolgens uh, uh, vele jaren later een brief van de Duitse fiscus uh, op de deurmat te ontvangen, dat er over afgekeken moet worden. Hm. Dus ik heb ook onmiddellijk uh, nadat uh, uh, de de Kamervraag heeft gesteld in september, heb ik de kwestie ook aangekaart bij de Duitsers. En ik heb vanochtend de bevestiging ontvangen dat het probleem is opgelost. Heeft u enig idee uh, waarom de Duitsers dit eigenlijk wilden? Het Bundesverfassingsgericht had een uitspraak gedaan uh, op neerkwam dat ook over dit soort uitkeringen, uh, uitkeringen die dwangarbeiders uh, uit de Tweede Wereldoorlog op dit moment krijgen, dat daar belasting over moest worden. En dat kon alleen maar worden teruggedraaid door een, uh, door een nieuwe wet te maken. En ja, dat laatste is inmiddels gedaan. En, en uh, ja, tot de opluchting van, uh, van, van, van de Kamer van u en, en uh, van de mensen waar het om gaat, hè, de ex-dwangarbeiders. Precies, het gaat om uh, naar schatting enkele honderden gevallen. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich, uh, zich rotschrikken als ze een uh, in het Duits gestelde brief op de deurmat vinden, waar heel veel vragen worden gesteld, uh, moeilijke formulieren. Uh, dat, dat, dat hoort gewoon zo niet. Ik hey, dank u wel voor de, voor, voor de uitleg, meneer Wekers. Okay. Dit is het NOS journaal. Het dooralt meegens. De huizenprijs blijft dalen. Volgens het CBS was een gemiddeld huis in oktober 2,8 goedkoper dan een jaar eerder. Alleen in Flevoland stegen de prijs. In alle andere provincies daalden ze. Het aantal verkochte huizen lag in oktober 5 lager dan een jaar eerder. En huishouders geven ook steeds minder geld uit. Aan duurzame goederen werd zelfs 8,5 minder uitgegeven. Er wordt vooral bezuinigd op kleding, op schoenen en op auto's. De telefonische klantenservice van energie- en telecombedrijven laat nog altijd de wensen over, blijkt uit een onderzoek van Intomart in opdracht van minister Verhagen. Het onderzoeksbureau keek naar deze twee bedrijfstakken omdat consumenten hier relatief veel over klagen. Er is natuurlijk een hoop gedoe over geweest, ook met de helpen van Joep van het Hek. En er zijn nu ook in de Kamer veel vragen over. En de KSF, de klantenservice federatie, heeft beloofd zich te zorgen voor verbeteren en het ministerie wil eigenlijk volgen of dat inderdaad gaat gebeuren. Mensen die contact proberen te krijgen met een telecombedrijf... Die staan gemiddeld vier minuten in de wacht. En dat is ruim twee keer zo lang als klanten van energiebedrijven. Om bedrijven nou aan te sporen verbeteringen door te voeren... wordt het onderzoek over een jaar nog een keer gedaan. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt nog... of de wachttijd bij 0900-nummers gratis kan worden. De concentratie broeikasgassen heeft vorig jaar een record bereikt... In het jaarverslag van de Wereld Meteorologische Organisatie staat dat de concentratie koolstofdioxide sinds het begin van de industriële revolutie met 39% is gestegen. De hoeveelheid methaangas is met 158% gestegen en stikstofdioxide met 20%. Als oorzaken noemt de WMO het gebruik van fossiele brandstoffen en kunstmest en het kappen van bossen. Sport. Johan Cruijff is onaangenaam verrast... door de racismebeschuldiging van Edgar Davids. Volgens vertrouwelingen en chefsport van de Telegraaf Jaap de Groot... snapt Kruijf niet precies wat Davids bedoelt. Hij moest echt heel terug in, in zijn geheugen. Want hij zegt, ja, het is, het is eerst had hij zo van, voor hoorde hij echt zo van twijfelen. Maar waar gaat dit over? En, uh, en ik denk ook dat hij toen vervolgens er wel de de situatie in zag. Waarschijnlijk de situatie zijn die een paar maanden geleden... in een, uh, een soort ruzie met Edgar Davids uh, voorgevallen. Uh, hij hij zei, ik wil even goed over nadenken, ik ben echt hele stukken kwijt. Cruijff zou met zijn opmerkingen volgens de Groot... dit alles beslist niet discriminerend hebben bedoeld. Dat is nu de essentie, in welke context is het schrik? Als hij bedoeld heeft, in zijn kwaadheid, van luister, je zit hier op je zwarte... Want en hij refereert aan, aan de, de, de, de multiculturele zaak op, op de toekomst... ja, nogmaals, kijk, er zijn, ik noem maar wat... iemand als Ruud Gullers zou zijn schouders voor ophalen... maar iemand als David, die, die ja. kan daardoor geraakt worden. En, ja. en, en, en daar kan je ook verder niks over zeggen, want dat is gewoon zijn gevoel. Vanmiddag geeft Johan Cruijff zelf tekst en uitleg, dat doet hij in Barcelona. Ongballer Gregory Hallman is vanmorgen vroeg bij een steekpartij om het leven gekomen. Zijn jongere broer Jason is door de politie in Rotterdam aangehouden... en over de toedracht is niets bekend. Hallman speelde al zeven jaar voor de Seattle Mariners. In 2010 debuteerde hij in de Major League Baseball. Hij behoorde niet tot de Nederlandse selectie die onlangs wereldkampioen werd. En golfer Joost Luijten is door zijn overwinning in de Iskandar Johor Open in Maleisië... naar de 66 e plaats op de wereldranglijst gestegen. Niet eerder heeft de Nederlandse profgolfer zo hoog gestaan op die lijst. De 25-jarige Blijnswijker hoopt zo snel mogelijk bij de top 50 te horen. Dan is hij automatisch geplaatst voor alle toptoernooien van de wereld. En de verkeersinformatie bij de AWB John Suhoka. Goedemiddag. Goedemiddag. De A73 Venlo richting Nijmegen is afgesloten... tussen Nijmegen, Dukkenburg en Wiegen. Dat komt door een ongeluk met de drie vrachtwagens en een personenauto. Er staat inmiddels een lange file van 6 kilometer. rijd rijdt nog in de regio Venlo. Nu naar Nijmegen kunt u het beste omrijden via eindhoven Den Bosch. Op de A28, hoogweg richting Zwolle. Er staat bij Stappers nog drie kilometer naar een ongeluk. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Nog één keer de hoofdpunten van deze uitzending. Het vliegverkeer heeft veel last van de dichte mist. Tientallen vluchten zijn geannuleerd.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 Deze navado chant wordt door de shamanen gezongen om de ziel te reinigen... en de krijgers te bevrijden van traanogen, wagenziekten, muggen. Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. De non-onsent zorgverzekering vanaf 77 euro. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. Kijk op Blue.nl. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 Kijk op blue.nl. Dit is Radio 1, NCRV. -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Kees Riemvis is overleden. Die was in de jaren 70 en 80 te zien in het tv-programma Showroom. Met maken Jan Villekes blikken we zo meteen even terug. In het mediaforum Hella Huk van RTL Z en een vandaag presentator Bas van Werven. Het gaat weer eens over de situatie bij Ajax. In Studio Voetbal had iedereen gisteravond zijn mening klaar. Het ging onder meer over de beschuldiging aan het adres van Johan Cruijff die racistische dingen zou hebben we gezegd tegen medecommissaris commissaris Edgar Davids. De voorzitter van die raad van commissarissen, Steven ten Haven belde live in... en bevestigde dat verhaal. En toen gaven de heren aan tafel niet meer thuis. Die uitspraak die uh, net naar voren is gehaald, die is uh, helaas waar. Oké, okay, dank je voor je reactie, Steven. Absoluut. We besluiten nog uh, met uh, het voetbal uh, zoals we het... ja, we, we, we hoeven hier niet verder op in te gaan, hè? Maar uh, ja, aangeslagen zijn we beroerd Ja, aangeslagen zijn we zeker.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 We beginnen met het media van vandaag. Het NOS Journaal is het meest onmisbare mediamerk van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Europese Merkeninstituut. Het programma staat op nummer 7 van onmisbare merken. Het NOS Journaal heeft een onmisbaarheidsscore van 64%. Even ter vergelijking, concurrent RTL Nieuws heeft een score van 43% en staat op plaats 46. De HEMA is volgens het onderzoek het meest onmisbare merk van Nederland. De serie The Big Bang Theory heeft, een natuurkunde, heeft natuurkunde cool gemaakt. Volgens de Britse krant The Guardian is er sinds het bestaan van de serie... een stijging te zien van het aantal natuurkundestudenten. Wel 10% is die stijging. Bij ons wordt de serie iedere werkdag op Veronica uitgezonden. De coolheid van The Big Bang Theory is nogal opvallend... omdat de personages niet bepaald vlotte, stoere jongens zijn. We kunnen Schrodinger's cat. Schrodinger. Is dat de in 2A? Of er in Nederland ook meer natuurkundestudenten zijn sinds die serie wordt uitgezonden, dat is nog niet onderzocht. Jetske van den Elsen gaat begin volgend jaar een nieuw programma voor de NCRV presenteren. De presentatrice, bekend van de Rijdende Rechter en de BZT-show, gaat in het programma Van den Elsen wachten op antwoord op zoek naar antwoorden op vragen die haar bezighouden. Zo stort ze zich in de wereld van de anti-rimpelcrème, opvoeding en privacy op het internet. Honderden jongeren in België hebben in een mailtje kunnen lezen dat ze zijn overleden door een autoongeluk. Dat komt door een nieuwe actie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Hoe nou, werkt het nou op Facebook? Selecteer je een vriend waarvan je vindt dat hij een gevaar is op de weg. Een applicatie maakt een nep-artikel waarin te lezen is dat dezegene is overleden. Het bericht wordt dan naar zijn mailadres gestuurd. Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid is het niet om te chockeren, maar om te confronteren. We hoeven ons trouwens in Nederland geen zorgen te maken over zulke berichten. Veilig Verkeer Nederland meldt in een reactie dat campagnes die op angst zijn gebaseerd in Nederland niet werken. Het Israëlische ministerie van Communicatie heeft het Israëlisch-Palestijnse radiostation Kol HaShalom gesloten. Het station, wat alles voor de vrede betekent... is opgericht door Israëlische en Palestijnse vredesactivisten... en zond uit via Palestijnse vergunningen. Hierdoor wordt het station door Israël als piraat beschouwd. Mededirecteur Mossi Razi vindt het een antidemocratische stap. Hij zegt dat het station zich moet verantwoorden... aan de Palestijnse autoriteiten en niet aan de Israëlische wet. Ze gaan het verbod aanvechten voor een Israëlische rechter. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is Heere, heere, heere, heere. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, afgelopen vrijdag is Kis Riemvis overleden. Ze werd bekend door het legendarische NCV-programma Showroom. Van de ene op de andere dag veranderde Kis Riemvis van een huisvrouw met elf kinderen in een excentrieke artieste met een punkkapsel. Jan Villekes interviewde haar in 1981 en in latere compilatieprogramma's van Showroom blijft Riemvis terugkomen. de boer uit Amsterdam schrijft graag zou ik Kis Rienvis nog eens terug willen zien zij is de enige die ik ken die mij de waarde van het leven weer heeft laten zien en die de betekenis van liefde een diepere en nieuwe dimensie heeft gegeven vertelt u nog eens wat over die fantasieën van u als kind als kind nou, er was een vriendje van mij en die ging dood en dat vond ik heel erg maar hij lag in die kist en het was allemaal zo mooi en uh, s'avonds, toen de avond kwam, was de lucht zo ontzettend mooi dat het boeide mij, het pakte mij. Vooral omdat mijn moeder zei, je moet niet huilen, hij is in de hemel. En dat kon ik me voorstellen dat het iets prachtigs was, iets moois was. Dus de volgende dag, uh, mijn moeder had altijd gewaarschuwd, neem nooit uh, uit die fles, want die fles is zwaar vergift. Dus ik dronk uit die fles, want ik wou bij die vriend zijn. Nou, en toen heb ik me heel mooi aangekleed. Ik ben in bed gaan liggen. En toen dacht ik, ik moet even waarschuwen, want ze moeten er toch omheen. Nou, maar toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht... en alles gedaan om mijn leven te redden. Ja, Kies Riemfies. Aan de telefoon is Jan Villekes, jarenlang programmamaker bij de NCV. En dus degene die u net ook hoorde als de interviewer van Kies Riemfies. En zijn telefoon gaat ook, misschien om te zeggen dat hij op de radio is. Meneer Villekes, goedemiddag. Ja, mooi dat u er bent. Ja. Zij, u, u maakte dat programma Showroom. Uh, weet u nog wanneer u deze mevrouw Riemvis voor het eerst ontmoette? Uh, dat was in 1980. Uh, wij kregen een tip van uh, uh, haar huisgenoot, waar ze tot nu toe mee uh, samen heeft gewoond... Uh, nou ja, over haar verschijning. Uh, het feit dat ze huisvrouw was geweest, en eigenlijk binnen een paar jaar uh, artiest was geworden, en ook op een gegeven moment een hele omslag had gemaakt. Ze was in Parijs. En uh, keurige permanente huisvrouw, uh, die wel altijd creatief al bezig was. En toen zag ze daar een man die uh, ja, bepaalde uh, uh, aparte kapsels uh, maakte. En daar is ze dus op afgestapt. En ze heeft zich een soort punkkapsel laten aanmeten. Ja. En, uh, en de haren heel heftig laten verven. En toen kwam ze bij de, bij de grens... En toen mocht ze Nederland niet in. Want ze herkende <laughs> haar niet meer van haar paspoortfoto. Ja, Ze was dat. zo. Eigenlijk is haar verschijning uh, begonnen. Ja, ze dachten uh, dat dus het iemand anders ze was. Ze vertoonde zich op straat. Ze kreeg daar ontzettend veel uh, commentaar, links en rechts. En haar kinderen, ze hadden dus elf kinderen, reageerden heel apart. Maar ja, afzonderlijk apart op haar nieuwe verschijning. De helft vond het prachtig en de andere helft vond het helemaal niks. Nee, maar ze heeft dus, uh, ze heeft dus in belangrijke mate bijgedragen natuurlijk aan, de, aan de bekendheid van Showroom. Hoewel, dat was sowieso een, een, een, een bekend programma natuurlijk. Had u nog ja. veel contact na het programma met haar? Ik heb uh, regelmatig uh, contact met haar gehad. Uh, ik ben er wel eens, een, uh, ja, ben er een paar keer geweest en een paar keer via jaar uh, belde ik ook. En als ik dan belde, zijn ze altijd, oh jongen, ik zag net aan je te denken. Uh, en dat waren dan korte uh, leuke gesprekjes. En wij zijn in 1996 nog voor uh, opname bij haar geweest. Toen was zij inmiddels 86. Toen werkte ze nog van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Ze maakte uh, vooral veel hoedjes en kralen. Dat tot verleden week toe heeft ze dat gedaan. Dus ik geloof dat in die periode wel duizenden hoedjes heeft gemaakt. En mm. daarnaast heeft ze ook heel veel uh, geschilderd, prachtige schilderijen gemaakt. In 2009. Uh, was er een overzicht, een toonstelling van haar werk. Dit uh, werd nog geopend door Simon Finke Oog, Eigenlijk een paar maanden voor, uh, voor dienstoverlijden. Dus ze die is altijd bezig geweest. En dat werk is ook ja, echt voor haar, uh, een, een, voor, volgens mij, een arbeidstherapie geweest. Want als je haar leven volgt, dan, ja, dan uh, dat is dat is imposant. Het is indrukwekkend wat zij allemaal heeft gedaan. Dat is begonnen in het, in het Jappenkamp. Om te beginnen, ze was twee dagen getrouwd. Toen brak in Indië de oorlog uit. En haar man werd weggevoerd en zij werd weggevoerd. En ze heeft haar man dus nooit meer teruggezien. En uh, daar begon de ellende al mee. Nou ja, het is een, een, een leven wat je uh, nauwelijks te beschrijven valt. Ja, een, een kleurrijk figuur sowieso. En daarom zat ze ook in showroom natuurlijk. We stonden even stil bij het overlijden van uh, Kies Riemvis. Dank Jan Villekes. Uh, op 8 december trouwens zeg ik nog even uh, showroom terug. Bij de NCV daar, maar dan met, uh, met Joris Linsen. Lunch met Jurgen van der Berg. Ja, gisteren aan tafel bij Studio Voetbal ging het natuurlijk over Ajax en uh, over Johan Cruijff. En Tijdens de uitzending belde de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Steven ten Haven, in om het nieuws te bevestigen dat Ajax-icoon Cruijff zich racistisch zou hebben uitgelaten richting Edgar Davis. Het was een wonderlijk moment natuurlijk, uh, want dat gebeurt niet zo vaak. Aan de telefoon is nu Arno Vermeulen. Arno, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Chef commentatoren bij Studio Sport. En ook deskundige. Want jij zit daar vaak aan tafel ook bij Studio Voetbal. Net als gisteravond. Um, dat telefoontje van de avond was natuurlijk niet gepland. Jullie waren ook verrast, had ik het idee. Ja, zeker. Nou, eerder die dag was er contact geweest. En we gevraagd uh, om. ...aan Ten avond om in onze uitzending even te reageren. Uh, hij had uh, redenen om dat niet te doen. Dus uh, wij gingen die uitzending in... ...in de gedachte dat er geen reactie van Ten avond zou komen. Uh, en inderdaad, uh, volgens mij was iedereen verrast aan tafel. Uh, Jack als presentator ook. Uiteindelijk is er toch nog een, een, een uh, contact uh, gekomen. En heeft hij... Uh, uh, uh, ja, wat natuurlijk wel handig was, omdat hij ooggetuige is in deze situatie, heeft hij uh, uh, kunnen bekrachtigen wat ik wel vertelde al aan tafel. Wat dus de woorden van Kruijff zijn geweest richting uh, Ed Kardakis, centenaven. ...als, uh, als uh, voorzitter van die raad van commissaris heeft natuurlijk die uh, vergadering toegeleid... Uh, ...in augustus, volgens mij, waar dat gezegd is. Dus dat uh, was natuurlijk journalistiek gezien de, de beste manier om het uit de, een mond te horen... ...van een man die daar uh, inderdaad uh, ooggetuige is. Ja, um, want ik, ik, ik geloof dat hij een beetje getriggerd werd door een opmerking in het programma... ...dat als het bericht niet waar zou zijn, dat het dan een soort karaktermoord op Johan Kruijf uh, zou zijn. Ik geloof dat Jack dat zei. Uh, dat was voor Tenhaven reden om te bellen en, te, en, en het verhaal toch te bevestigen. Ja... Die indruk had ik ook. Hij stoorde zich aan het woord uh, karaktermoord. Uh, dus vandaar dat hij uh, in de uitzending wilde komen. Hij wilde een paar dingen, een paar dingen rechtzetten. Nou, daar hebben we hem kort weliswaar even de ruimte voor gegeven. Maar het ging natuurlijk vooral om deze, om deze uitspraak. Ik bedoel, uh, uh, het was voor mij uh, journalistiek een uh, zeer onmerkelijk moment... om, om dit uh, te kunnen voorlezen. Maar uh, het was inderdaad veel sterker dat Ten Haven dat zelf aan de telefoon uh, nog, ja. nog even overdeed. En ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik weet niet hoe dat thuis overkwam, ik heb de uitzending niet weer gezien... maar iedereen was ongeveer lam geslagen aan tafel. Uh, vooral naar die reactie van de Nave. Eerst al uh, naar mijn mondelingenmededeling, mededeling, maar toen hij dat uh, bekrachtigde... Toen vloeide de energie ongeveer van de tafel weg. Ik zag het bij Jan Mulder ook, die echt uh, volkomen even de klus kwijt was. Die de afgelopen week het uh, erg voor kruif had opgenomen. En ook hij was dus, uh, nou ja, laten we zeggen, aangeslagen hierdoor. Ja, hij was, uh, hij was uh, zeer aangedaan, ja. ja. ja. Was, was, want wat, voor de kijker even, hè, wij, wij zien dat allemaal gebeuren. Wat, wat ik wel raar vond, is nadat een haven had opgehangen, was het ook gelijk afgelopen. Er werd niet meer over doorgepraat. Nee. Dat we wel hadden moeten doen. Uh, uh, het, het, het, dat iedereen stilvalt is wel heel logisch uh, op dat moment. Maar we hadden daar wel even over door kunnen praten. Uh, we, we hadden daar natuurlijk ook wel weer een, een mening over kunnen hebben. En ik denk inderdaad dat we daar wat hals over kop naar het volgende onderwerp zijn gegaan. Dat ben ik met je eens. Uh, dat was onlogisch, omdat het natuurlijk een ontzettend. Uh, belangrijke mededelingen was. Een, een, een mededeling uh, die ongetwijfeld nog lang zal uh, nadenderen. En ook in de hele geschiedschrijving natuurlijk uh, van belang is. En daar waren we wel weer heel snel naar het volgende onderwerp over. Ik, uh, ik ben het met je eens. Is daar, is daar een afloop nog over gesproken? Met, met uh, Jack ook met name? Want ik had het idee dat hij. Uh, ja, hij vond het wel genoeg even zo. Ja, na, na, na, na afloop was het ook nog weer. Uh, veel curieuzer dan normaal. Die sessies hier zijn, zijn fameus ongeveer. Soms zitten we tot diep in de nacht nog na te vergaderen. Marco van Basti is hier wel eens heel laat vertrokken. Er zijn wel eens mensen met slaande deuren weggegaan. omdat ze boos waren over een uitzending. En hier uh, had je ook het gevoel in de afloop. alsof je per ongeluk bij een begrafenis was beland. En, en iedereen was ook in de afloop heel erg stil. zat na te denken wat er eigenlijk gebeurd was. Ik moest zelf. Even bellen, er kwamen toch veel telefoontjes binnen. Dus ik ben ook even een minuut of twintig weg geweest. En toen ik daarna terugkwam, toen stond iedereen over met zijn jas aan om naar huis te gaan. Het was niet, de hapjes zijn, zijn ongeveer onaangetrapt gebleven. De, de, de wijnflessen dicht. Uh, dat, dat zegt ook wel iets, denk ik, ja. Mm. En um, na praten uh, is er nog niets van gekomen, maar dat zullen we zeker nog deze week natuurlijk doen. Ja. Ja. Want je bent het erover eens, want dat is een beetje de kritiek ook nu op, op alle sociale media, van nou, er had over doorgesproken moeten worden natuurlijk maar toen ik erna had ingebeld. Uh, ja, dat heb je, ik ben je net al eens gezegd eens. eigenlijk. Eh, ja. Nog even iets anders, Arno. Op de website van de Telegraaf staat nu een filmpje. waarin uh, de reactie van Edgar Davids. Hè, waarin hij dus uh, nou ja, eigenlijk zijn verhaal doet. Uh, na die vergadering. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, hoe ze daar aangekomen zijn, weet ik niet. Maar dat, daar zie je dat het vijf keer wordt overgedaan. Ja, nee, ik ben blij dat je daar even uh, uh, over belt. dat ik daarop kan reageren voordat dat een eigen leven gaat leiden. Want dit is langzamerhand een. Uh, een jaar met curieuze zaken waarin ook de persen langzamerhand, lijkt het wel, in, in, in hoeken gaat zitten waar ze niet moeten komen. Ik ga even uitleggen wat daar gebeurd is. Allereerst hebben wij zelf volgens mij de, de ruwe versie van dit interview nu toch tien op internet per ongeluk gezet, waardoor dat bandje nu circuleert. Normaal zetten wij dat gemonteerd op internet, dus dat is een technische fout ergens geweest. Uh, maar ik kan uitleggen wat er aan de hand was. Wat eigenlijk bijna nooit gebeurt, is een interview van Joep Scheude met Edgar Davies. En dat, uh, daar zijn twee of drie onderbrekingen geweest. Uh, Edgar formuleert een keer iets niet, uh, niet lekker waar hij zelf nu bij mee is. En, en stopt uh, het antwoord. Joep stelt de vraag een keer opnieuw. Uh, maakt een fout, heeft het over raad van commissarissen In plaats van, weet je wat hij wilde vragen, ledenraad? Of maakt niet uit. Mm hij -hmm. wordt langzaam wat gek van de, de terminologie. Uh, onder, onderbreekt zichzelf en die vraag wordt opnieuw gesteld. Er staat een redacteur van ons bij, die dat interview heeft geëngageerd, die al heel lang voor ons ook gewoon deze zaak intensief voort, die was op locatie gewoon met Joep mee in diezelfde ruimte, en die hoor je op de achtergrond op een gegeven moment iets zeggen. Nou, eh, langzamerhand maken mensen het allemaal veel spannender dan het is, en de telegraaf wil nu doen vermoeden dat daar een soort spindokter in die ruimte is, en dat het bewust een paar keer eh, moet worden overgedaan. Allemaal apenkool, ja. flauwekul, laat iedereen het vooral bij ons verifiëren hoe het in elkaar zit. Gewoon niet waar. Nee. Er zitten een paar versprekingen in, en de vraag wordt opnieuw gesteld. En verder was er niets meer en minder ja. aan de hand dan dat. Nee, doet ook verder natuurlijk niks af aan de opmerking die Kruijf dan uh, zou hebben gemaakt. Uh, zeker, want die, die staat helemaal op, op zich. En, en de hele discussie bij, bij Ajax gaat ook over hele andere zaken. Nog. Daar zijn jullie maar druk mee. Uh, ik, ik begrijp dan dat er opnames zijn van die bewuste raad van commissarissen uh, bij inkomst. Ja. Nou, ja. ik zou zeggen laten we die maar naar buiten brengen. Dan weten we het allemaal, toch? Ja, deze, deze wikileaks uh, zouden nog meer inslaan dan de echte wikileaks <laughs> in ons land. Uh, althans, want er liggen nog meer tapes in kluizen. Uh, je hebt. Je weet nog de situatie met Coronel toen en Kruiven, waar ook dingen gezegd zijn uh, door Kruijf, zegt Coronel die, uh, die, uh, die, die, die niet konden, die over de schreef waren. Uh, die gesprekken zijn ooit ook opgenomen. Ik weet dat daar geloof ik drie uh, bandjes van zijn in drie verschillende kluizen. Ik heb alleen het nummer van de kluis niet. Uh, en, en in dit geval ja, zijn er geluidsopnames van, uh, van de vergadering van... Uh, van uh, ja. de RVC met Kruij vanuit Barcelona daarbij. Die zijn er. En ja, of die wel of niet boven wa water komen ooit, uh, ik heb geen idee. Nee. Nou, ik begrijp dat Kruij vanmiddag met een officiële reactie komt uh, vanuit Barcelona. Want die moesten eerst eens over nadenken, hoorde ik Jaap de Groot uh, van de Telegraaf net uitleggen. Dus uh, daar wachten we dan vanmiddag maar weer op. En dan wordt dat het volgende deel in deze soap. Dankjewel Arno Vermeulen. Graag gedaan. We gaan zo meteen doorpraten ook over deze Ajax-kwestie... en met name hoe de media daarmee omgaan in ons mediaforum. doen we met Hella Huuk van RTLZ en met Bas van Werven van 1Vandaag en Radio 1. Maar eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het nos Journal. Op de Noordzee zitten zo'n 100 mensen vast op boorplatforms. Door de mist kunnen er geen helikopters naartoe. Het vliegveld van den Helder hoopt dat de mist de komende uren wat optrekt... maar de kans daarop is klein.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 En golfer Joost Luijten is door zijn overwinning in de Iskandar Johar Open in Maleisië... naar de 66 e plaats op de wereldranglijst gestegen. Niet eerder heeft de Nederlandse profgolfer zo hoog gestaan op die lijst. De 25-jarige golfer uit Blijswijk hoopt zo snel mogelijk bij de top 50 te horen. Dan is hij automatisch geplaatst voor alle toptoernooien. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Sinds vanochtend is er maar weinig veranderd aan het mistige weerbeeld. In een groot deel van het land komt nog steeds dichte mist voor. Zeer plaatselijk is er ook nog sprake van zeer dichte mist... waarbij het zicht minder dan 50 meter bedraagt. Alleen in Limburg en in het uiterste oosten van Gelderland en Overijssel... schijnt momenteel de zon. We zien ook grote verschillen in de temperatuur. In het noorden ligt de temperatuur rond het Vriespunt. In Limburg is het nu maar liefst 10 graden. In een groot deel van het land blijft het de rest van de dag ook grijs en mistig. Alleen in het zuidoosten en aan de oostgrens blijft de zon aanwezig. In het mistgebied wordt het niet veel warmer dan een graad of 3. En daar waar de zon nog schijnt wordt het 8 tot 11 graden. Er staat vandaag een zwakke wind die komt uit het oosten tot zuidoosten. Nou, vanavond en vannacht dan breidt de mist zich opnieuw uit over vrijwel het hele land. In het oosten gaat het dan weer licht vriezen. In het westen verandert weinig aan de temperatuur.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 De A73 Maasbracht richting Nijmegen is nog dicht tussen Nijmegen, Dukenburg en Wiegen. Eerder vanmorgen was er een aanrijding met drie vrachtwagens en een personenauto. Zijn er druk bezig met opruimen. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting nog tot twee uur duren. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg staat nu zo'n 6 kilometer file. Verkeer uit de omgeving Venlo op weg naar Nijmegen kan het beste omrijden via Eindhoven en Den Bosch. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hella Huck, die werkt voor RTL Z en RTL Nieuws. Welkom. Dank je. En Bas van Werf is de presentator van Eén Vandaag en van de Autoshow hier op Radio 1. Bas, we gaan het zo over Ajax hebben. Rustig, rustig. Ja, ik ben al helemaal klaar. <laughs> Eerst even het aantal seksverslaafden in Nederland dus flink toegenomen. Een uh, harde kern van 300.000 mensen leidt aan deze verslaving... die daarmee inmiddels na alcohol en tabak uh, tot top 3 in ons land behoort. De verslaafden kunnen geen dag zonder porno... en die stijging zou dan vooral door toenemend internetgebruik komen. Mm -hmm. De media hebben het weer gedaan, helaas. Ja. Oh, ik dacht dat je misschien wel naar Bas zou gaan voor deze vraag. Nee, ik dacht, ik begin even bij jou. <laughs> Vooral mannen. 30% is nou ook seksverslaafd onder vrouwen, ja. heb ik gelezen. Ja, 30% ja. van de vrouwen, dat is nog wel een opmerkelijk ja. detail dan. Ja, maar nou, volgens mij inderdaad, uh, ja, Goh, kan natuurlijk. Ja, dat, dat internet dat gedaan zou hebben, ja, natuurlijk, het is allemaal veel makkelijker via, via internet. Maar we hadden vroeger ook al sekslijnen je kon bellen weet ik veel wat. Dus ja, ik vind het een beetje, ja... Het wordt wel makkelijker natuurlijk om, er, om erbij te komen. Je had vroeger inderdaad ranzige blaadjes. Moest je naar, naar een tankstation of zo? Ja. Dan moet je stiekem achter die ja, ik weet dat niet, jurgen. Maar vertel ja, eens hoe ging <laughs> dat? Achter die schappen en zo. Je kraagde je hoog op en dan ja. kocht je de chick of ik weet niet hoe dat dan heette. En nu kan je het gewoon via klik nee, ja, op de ja, computer krijgen. Geanonimiseerd kan dan je het doen, ja. Waar aan de zie wat, het is, wat ik mij de meteen afvroeg, er zijn 300.000 seksverslaafden. Waarom zie je dat, wou je zeggen? Ja, a, de, ook al zie je vrij snel, of ruik je tenminste. Heb dat je niet wel. op je weg, collega's die af en toe even nou, weg moeten? moeten dus, nee, maar Jurgen, echt, als we dat gaan uitrekenen, jongens, met z'n allen... <lacht> 300.000 mensen hebben dus ook overdag last van een pornoaanval. Kan niet anders. En die zitten dus ook op onze redacties. Ik zal al die koeken even checken, eind van de dag, <lacht> als iedereen het pand uitloopt. Ja, er wordt minder gerookt, dus dan als ze zeggen, ja, ga even roken, dan gaan ze misschien wat anders doen. Ja. Mm -hmm. Nou ja, het, goed... Het is even gewoon een binnenkomen, denk ik. Dan Naima Tahir die pleitte gisteren in haar column uh, dat media aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden als ze reputatieschade aanrichten. Ze nam dat over van professor Maurits Barendrecht uit Tilburg. Het zou de objectiviteit van de nieuwsgaring flink bevorderen, zei Tahir. Um, ze zei dat eigenlijk naar aanleiding van de montage van de vragen van Dion Graus voor die commissie De Wit. Die was daar boos over, uh, met name richting uh, NOS Journaal. Uh, want uh, die vragen van Graus zouden helemaal niet zo dom zijn als nu wordt voorgesteld. Uh, Bas, in Nederland kun je naar de rechter, zou ik zeggen. Maar uh, die zal zelden een riante vergoeding toewijzen. Ja. Dus het andere alternatief is uh, de Raad voor de Journalistiek. Mm -hmm. Ja, wij, de cultuur in Nederland is niet, niet zo dat wij uh, journalisten aanpakken. Hè, laten, we daar, laten we daar eerst over hebben. Daarna gaan we kijken of het inderdaad een tot objectievere nieuwsgaring uh, weet te leiden. Uh, in eerste instantie, ja, je hoort het niet vaak. Inderdaad, er worden wel eens mensen zo over de Raad van Journalistiek getrokken. En die doen dan drie wezen groetjes en een paar gebedjes. En drinken een week geen koffie en is klaar, hè? In principe. Tandeloze tijger wordt daar ja, ook genoemd. Hoewel reputatieschade, en Hella weet daar misschien wat meer van. Dat is niet, ik was jurist, maar dat is niet mijn vak. Jij bent ook jurist, volgens mij. Maar reputatieschade, echt imagoschade is niet iets. Het uh, is heel moeilijk te bewijzen. Je moet namelijk echt kunnen zeggen: van ik heb ik heb hierdoor zoveel schade geleden, daardoor mis ik uh, inkomsten bijvoorbeeld in mijn, in mijn verdere vak, word niet meer uitgenodigd. Want ze vinden me gek of stom. Uh, ja, ja je volgens je mij is dat ook niet echt het punt. Want in het Verenigd Koninkrijk heb je dat. Hè? Als je daar uh, een reputatieschade leidt... dan kan ja. je een krant zo voor de rechter slepen. En moet die krant maar dat, bewijzen dat het niet zo is. Ja. Dus dat is een hele hoge bewijs Be voor wordt eigenlijk omgedraaid. Omgedraaid ja. Ja, wordt bij, ja. bij een krant of bij een televisiezender... Of, of bij, bij de journalist. Uh, want uh, kennelijk vindt men het, de media zo machtig en belangrijk... dat als je daar inderdaad uh, onterecht wordt, ja, wordt bejegend... Dat, dat, je... dat schaadt de journalistiek ook. Want dat zijn natuurlijk met name de, de, de rijke mensen die zeggen... ja, mijn reputatie is geschaad. Ja. Die krant kapot kunnen soeën, terwijl het eigenlijk niet om die reputatieschade draait. Want misschien heb je wel iets fout gedaan, waardoor het ook heel terecht is. dat Maar wil je dat kreedde. liever niet naar buiten Precies, hebben? het gaat natuurlijk over. Ja. Of zijn het onwaarheden? Of heb je uh, als journalist kwaadaardige bedoelingen? Hè? En mm -hmm. dan zou je bij, bij uh, dat geval bij de commissie kunnen kijken. Oké, okay, zijn er echt kwaadaardige bedoelingen geweest om, om hem zo verkeerd neer te zetten? Hè, terwijl hij misschien wel een punt had over, over ABN. En dat zijn volgens mij twee hele feitelijke Maatstapen waar je als rechter naar kunt kijken. Dus ja. volgens mij, om nou die reputatieschadekant op te gaan... dan ben ik dus helemaal je zegt, niet voor. Dus jij zegt in dit geval van Graus... zou hij gewoon naar de rechter moeten stappen? Als hij als vindt dat hij dat onheusbejegend is, op deze manier. Ja, ja ik denk dat... dat in Amerika kijken ze eigenlijk vooral... Um, kijken ze daarnaar, naar onwaarheden... en heb je een soort van kwade opzet ja. als journalist. Ja, en dat lijkt me heel, heel clean... Want hij, uh, hij riep over, had het over de perspolitie, hè, wilde hij ingesteld hebben. Nou ja, daar gaat deze discussie ook eigenlijk over door. Uh, later bleek, geloof ik, dat dat dan ja. een grapje was. Of tenminste, zo werd het Laat zo met het, het PVV gezegd. Ja. Uh, maar zou jij daarvoor zijn? Nee, censuur is dat... nooit goed. En uiteindelijk we hebben we één instantie in Nederland, de rechtelijke instantie. Die, die beslist over dit soort zaken. En die beslist ook over, over, uh, of, iemand over de, of iets of iemand over de schreef gegaan is. Uh, wat Heller terecht aanduidt in Engeland zie, zie je dat ook. Hè. Dat zie je het gebeuren. De rechter die wijst daar dingen toe. Een mooi voorbeeld, Ian His Jarenlang kritisch journalist en grote kenner van de parlementaire uh, uh, geschiedenis in Engeland. kreeg op een gegeven moment ruzie met Robert Maxwell, de Kantenmagnaat. Ja werd veroordeeld om 600.000 pond te betalen... en zei bij het uitgaan van de rechtszaal... I just written a fat check for a fat check. Want deze man was een Tjechisch bloede. en kreeg meteen nog een keer een, een, <laughs> een extraatje op, bovenop die check. Maar het aardige was, hij betichtte hem van fraude... en jaren later kwam uit dat Maxwell inderdaad gefraudeerd had. Aha, dus die hisselop had gewoon gelijk. Die had gewoon keihard gelijk. Ja. En nog even de raad voor de journalistiek. Uh, goed, de RTL zit daar volgens mij niet eens in. Uh, doet nee, nee, mee, daar niet mee. Nee. Nee. Dus, dus, nou, dus is... ik snap het punt wel dat... dat uh, ja, wie wie controleert de journalistiek weer? Dat, dat, dat, dat. Dus dat punt snap ik wel. Um, ja, en ik denk dat... Maar je zegt eigenlijk, via de rechter kan, kan gewoon heel veel. Ja. En, uh, ja. en dan moet je het dan op die manier ja. proberen. Ja, absoluut. Dat is de enige instantie die daarover gaat. Ja, ja. ja. duidelijk. Dan gaan we naar de soap rond Ajax. Uh, ja, er gaan nu ineens een hele andere zaken spelen dan voetbaltechnische. Het gaat over racistische uitspraken die Johan Cruijff dan zou hebben gedaan... tegenover Edgar Davids. Um, die uitspraak gaat dus over dat hij in die raad van commissarissen zit. Jij zit hier alleen omdat je zwart bent, zou die hebben gezegd. Mm -hmm. uh, het is ook opgenomen, heb ik begrepen. Nou ja, het wachten op die banden inderdaad. Nou, want Kruis zegt nu dat, uh, dat, het, uh, dat hij heeft gezegd... Uh, je zit hier omdat je zwart kent. Ja, maar is dat niet gewoon een grapje eigenlijk... dat wat, wat nu op het internet rondgaat? Kan het kan trouwens niet anders. Ik, ik weet het niet. Zwart is Jaak Zwart. Um, ja. Nou ja dat de... kent iedereen bij Ajax, dus dat zou dan een rare opmerking zijn. Het, van, zou, het, van het, van het, zou, het zou raar zijn. Nou ja, Edgar Davids heeft bij de NOS gezegd... dat. Uh, uh, ja, dat er uh, binnen de Kamer inderdaad uh, sprake was van racisme. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft dat bevestigd. Ja, het geeft alleen maar aan dat uh, ze de boel nu onder controle hebben. Dat ja, ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen natuurlijk uh, uh, ja. uh, zijn mensen niet onder controle heeft. Maar Bas als Kruijf en... dit uit de wereld wil hebben, moet hij gewoon zeggen: nou jongens, maak die tapes maar openbaar waar ja. het dan op staat. Maar zullen we het even hebben over het feit wat gebeurt er bij Ajax op het moment dat in de bestuurskamer bij de Raad van Commissarissen banden meelopen? Dat lijkt me toch niet een hele ja. fijne vertrouwensbasis. Ja. Ook. Ja, we hebben net Anno Vermeulen gehoord. Inderdaad, in die eerdere kwestie ja. rond Rick van der Boog en Uri Coronel. Ja, voorzitter. Was het ook al, al aan, de, ja. aan de orde? Precies. Maar inderdaad, ik zou zeggen: publiceer die tapes. Maar, maar de vraag is: heeft Johan Kruijf er wat aan? Als hij als het inderdaad gezegd heeft, is dat 1-0 is dat, uh, voor het kamp uh, van Gaal, zou ik maar zeggen. Ja. En voor de Raad van Commissarissen. Maar wat ik niet begrijp, even weer één verdiepingje lager: dit is een beursgenoteerd fonds. van de Raad van Commissarissen, daar worden rare dingen die lekken uit. AFM, heb ik nog helemaal niet gehoord. Op het moment dat je een beursregel overtreedt als normaal beurssorteerd bedrijf, dan krijg je meteen deze jongens op je dak. Ja. Hier gebeurt helemaal niks. Nou ja, Ondertussen ik... is er stond in de Raad van Commissarissen. Ja. En ik, en jij ook weet, ik juichen dat toe, want wij zijn van Feyenoord. Maar, Fede, hoe is weet jij toch... dat? Dat is een algemeen bekend verhaal. <laughs> Overigens Ik heb wel. Die, die, die nieuwe man die opvolgt van Peter Paal de Vries. Ja, sta, ja, ja, slachter. S slachter ja. Je was laatst bij de, bij, ik bij de KRO hier op Radio 1. En die ja. zei van ja, het is ook een, een bron van zorg voor ons inderdaad. En ze zijn mm -hmm. ook voortdurend bezig met Ajax om daar wat aan te doen. Ja. Ik begrijp wel dat het nu uh, zo is dat, dat een groot deel van die leden heeft ook die aandelen. Dus ja. Nou, ja, in die zin is het een beetje een gesloten... Uh, er wordt gezegd, het is een penny stock, het is een fun aandeel. Allemaal tot uw dienst, uh, emotie. Maar het is een beursgenoteerd fonds. En a priori gelden daar gewoon regels voor. Huppakee. Ja, ja maar goed, al moeten de AFM dat doen. Het is natuurlijk toch wel stuitend dat, dat, dat het bedrijf zo onprofessioneel geleid nou. wordt. Uh, ik kan me voorstellen dat je als Fentig ook denkt. Nou. Ja, kunnen we het ook nog over voetbal hebben of gaat het maar om de ego's? Even over de media, want die spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. De Telegraaf voorop. Uh, Jaap de Groot, die, die, die, die, die, die hoor ik nu net ook weer. Dat is de chef uh, voetbal van de Telegraaf. Uh, die geeft gewoon commentaar namens Kruif bijna. Wie kan dat? Ja, dat, het kan. Ja, ik zou... Zou het, zelf nou, nooit, het gebeurt, nooit dat, zo... is, dat is een feit. Maar... Ja, denk ik, ja, je moet altijd feitelijk blijven, denk ik. Uh, ook, ook, ook hierin. En, en nogmaals, uh, het zijn allemaal ego's die allemaal wat roepen. Je moet daar proberen zo feitelijk mogelijk in te zijn. En uh, ja, het kamp voor uh, dat er inderdaad gekke uitspraken zijn gedaan... is dus nu, uh, ja, Steven ten Haven zegt het, David zegt het... en Cruijff zegt het van niet... Stand is ja. nu 2-1. En dat is als journalist, registreer je dat en probeer je ja. te kijken bij de rest van de Raad van Commissarissen. Kunnen jullie dat bevestigen? Zo zou ik het aanpakken. Ja. Gewoon heel Precies. Heel dat wat, vind, wat vind jij van de rol van de telegraaf in deze hele kwestie? Die, die, die, die schromen nergens, meer. Die, die zijn gewoon partijen ja, in gewoon deze hele, hele ja, discussie. Het is een kruifblaadje. Dat is het kruifblaadje. Dat is het kruifkamp. Dus je dat is de Amsterdamse krant. Ja, je weet wat je krijgt. En dat weten we ook al sinds die column altijd gebruikt werd... om, eh, om daar wiggen te drijven tussen, tussen, tussen directie en de Raad van Commissarissen... directie en spelers. En dat, heeft, dat vindt de Telegraaf goed. Ja, en je moet als lezer van die krant ook ernstig afvragen... wat je daar leest. Of dat nog wel de, de, de, de, de volkomen waarheid is. Ja, en en misschien geldt het nog wel voor meer dan alleen voor columns. En, en nog even naar dat onmerkelijke moment gisteravond in Studio Vooral... dat die, die voorzitter van de Raad van Commissarissen belt dan in... Bevestigt in feite het hele verhaal. Ja, en gelijk is de discussie ook stop. Ja, ja dat, dat verbaasde enorm, ja. ja. Want je hebt keihard nieuws. Ja. Ik zou helemaal rechtop gaan ik, zitten. Ik, ik, precies. En Jack van Gelder zegt, nou ja, nee. Uh, weet je wat, we gaan even naar het Nederlands zelf. Ja. Ik denk, nee, maar wat, nee. Je zag de kop van Jan Mulder. En als u het niet gezien heeft, kijk het even terug op Uitzending Gemist. Je ziet daar Jan Mulder en die zie je stuk gaan. Die denkt, mijn grote held Kruif, die beschadigt hier Davids... omdat hij een ander kleurtje heeft. Dat kan toch niet, ook al ben je de El Salvador zelf. Dat kan niet. Er is een grens, ook voor meneer Kruijf. En daar had over doorgesproken moeten worden. Zeker. Ja, nou, zeker, ja. ja want je, je, je, hebt, je hebt nieuws en... Uh... Dit is, uh, kijk, ik denk dan van goh, ondertussen staat er een euro op springen. Maar dat is wel waar heel Nederland het nu over heeft. Inclusief, oh, ik inclusief, ik weet helemaal niets van voetbal. Ja, ik was echt wakker geworden. Ja, Misschien nog even een aardig inkijkje. Want we hebben het vanochtend ook over gehad op onze redactie weer. We hebben straks standpunt.rel. Ja, moeten we dat nou weer over Ajax doen? Dat, dat zal bij jullie ook voortdurend aan de orde zijn. Moeten we, wat, moeten we dit, moeten we dat? Ik bedoel, hoe, hoe ligt dat op zo'n redactie? Ja, het, het is wel nieuws, maar het is nou ook niet meteen de opening. Ja, het, het is het blijft een Amsterdams voetbalclubje, toch? Daar ja. heb ik nu heel veel mensen oh, beledigd. Op met name een Amsterdams voetbalclubje vind ik in de buitengewoon <laughs> goede kwalificatie. Nee, maar ja, laten we het ook in proporties zien zeg. Het zijn ja. ook. Uh... Maar goed, dat is, dat, nee, maar er, worden hier gewoon, er worden hier mensen beschadigd. Uh, uh, uh, mede door de media, maar met name door zichzelf. Omdat er hier dingen worden gezegd, uh, dingen naar buiten worden gebracht. die niet kunnen in een beurssorteerd bedrijf, jongens. Nou. En dan kan het een, vo een, een, een voetbalclubje ja, zijn. Ik uit denk als het bij AXO zou zijn gebeurd. Uh, dan had de raad van commissaris van AXO gewoon gezegd. Uh, dit, dit soort uitspraken wil ik niet hebben in mijn club. Klap uh, op. Ja. Je, je, je, je, je vertrekt nu of ja. de volgende keer. Dat het weerhoor, ben je gewoon libera. Uh, dat betreft hier wel JC Kruijff, natuurlijk. Ja, maar, dat, had, ja, precies, maar ja. dat soort sentimenten mag. dan ineens bij een clubje moet je misschien gaan afvragen of een als we dat zijn. toch over reputatieschade hebben... dan uh, is dit voor Ajax natuurlijk uh, ja, nou. helemaal niet goed. Nou ja. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Dat waren Hella Huuk en uh, Bas van Werven. Uh, we gaan zometeen beginnen aan de nationale nieuwsquiz voor deze week. Doe we met Kees Hogeland uit Ierseke. Die gaat meedoen en uh, eerst nu een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Dat is een album van Tim Akkerman, dat heet Anno. Uh, Tim Akkerman was de zanger van Direct. Doet het nu helemaal in zijn eentje. singer-songwriter geworden, zoals dat zo mooi heet. En van dat album nu Strong Each Day. of comfort in many different ways. In a life full of hope, a life that I embrace, we have a lot in common. But one thing we do not, after all these years, I'll save the tears and turn it to some love. Won't hurt anybody, never did, never will. Love will find me, come my way. I won't lose. Glowing eyes to find a way somewhere deep inside. In this wicked life, you won't find the truth behind the lies. So that's why I won't give a damn about the people who criticize. Won't hurt. Radio CD, het uh, debuutalbum van Tim Akkerman in zijn eentje. Want met Direct heeft hij natuurlijk al veel meer gedaan. Uh, dat album uh, is dus nu uit. Is de hele week te horen via deze zender. En daarvan hoorden we Strong Each Day. Daar is hij weer, Kees Hogeland, 48 jaar uit Ierske in Zeeland. Heb je al eens eerder meegedaan, hè, Kees? Vorig jaar augustus heb ik een keer meegedaan. Hoeveel punt ja. had je toen? 119. Ja, dat is een fantastische score. Maar er was net die week iemand die nog hoger was zelfs. Ja, een dag later. Ik was op donderdag, meen ik. En vrijdag was er een... Uh... Jongen, ja, die was gewoon ontzettend goed. Die had 135 punten, meen ik. Ja. Dus ja, dat heb ik <laughs> nog niet vaak meegemaakt. Dus je Ik ga het gewoon nog een keer proberen, want dat sporter zit in de familie. Ja, ja, Voor dat de goede orde, dames en heren, de vader van Johnny Hogeland is dit: wielrenner. Ja, nou ja, goed, de revanche. Ik wil gewoon graag een keer revanche nemen... en die mogelijkheid is hier. Dus uh, daarom zit ik hier weer een keertje. Hartstikke leuk. Ja, we gaan het gewoon kijken hoe, hoe, hoe het nu komt. Ik bedoel, als je op die 119 uitkomt, als we kijken naar de laatste weken... dan zou dat voldoende zijn voor de eindoverwinning. Maar, uh, maar we moeten eerst maar eens even zien. Uh, hier komt eerst de nieuwsfactor. In Spanje krijgt de conservatieve volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De Nationale Nieuwsquiz. Hace unos minutos de felicitación del candidato del Partido Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba. Spanje heeft grote problemen. No va ser fácil. Bovdumier beloofd dat Spanje uit de crisis zal komen, al zal dat, dat wel pijn en moeite kosten. A la cabeza de Europa. Ja, de verkiezingen in Spanje, daar ging het over. Vraag 1. Hoe heet de partij die gisteren won... en met 186 zetels de absolute meerderheid haalde in het federale parlement? En we willen de Spaanse naam graag horen. Het is Partido Popular. De Spaanse Volkspartij is goed. Nog nooit haalde deze PP een beter resultaat... sinds het einde van de Franco-dictatuur, dat was in 1975. De regerende socialisten van de PSOE haalden 110 zetels... en dat is een record. Vraag 2. De conservatieve Partido Popular mag nu ook de premier leveren. Wie wordt dat hoogstwaarschijnlijk? Dat is uh, Rajoy. En dat is goed. Hij is 56 jaar, komt uit het noordwestelijke uh, Galicië. Vraag 3. Rajoy is de opvolger van premier Zapatero. Die won in 2004 de verkiezingen. Door welke gebeurtenis werden die verkiezingen gemarkeerd toen? Het was volgens mij die aanslag op die trein. Uh, toen dat, uh, dachten ze eerst dat dat van de ETA was, maar het bleek naderhand van iets anders te zijn, dacht ik. Of ja. andersom. Ja, waar waren die aanslagen, weet je dat nog? In Madrid. Ja, ja dat is goed. 11 maart 2004, terroristische aanslagen inderdaad. Ik was um, in Spanje. Echt waar? Ja. Kijk aan. Ja. Ze lieten ochtends tien bommen ontploffen in vier treinen. er werden 191 mensen gedood. En 1400 gewonden, onder wie vele ernstig gewond. Gaat goed tot nu toe. Vraag 4 nu een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We zijn erachter gekomen dat je heel veel dingen door in 3D te werken... die je graag zou willen gebruiken, niet mogelijk zijn. Het zijn twee camera's in een titanium huis van 40 kilo. Dus handheld, camera op je schouder nemen en filmen... wat de vrouw bij de dokter veel hebben gedaan, is gewoon niet mogelijk. Reinhard Oeremans. Dat is goed, hij vertelde bij Eva Jinek op zondag over zijn nieuwe film... die vanavond in première gaat. Het is de eerste Nederlandse film die in 3D is opgenomen. Vraag 5. In het uh, historisch drama wordt de hoofdrol gespeeld... door de acteur Robert de Hoog. Hij kruipt in de huid van welk karakter? Dus wie speelt hij? Ik zou het niet weten. Echt niet. Ik heb het interview gisteren wel gezien met Rijnmond Toeren en Mans... maar dit zou ik niet weten. Nee, je weet niet waar die film over gaat? Ook niet. Nee. Ja, het is Willem Barends. Uh, uh, Nova Zembla gaat het over. Hè, over de laatste ontdekkingsreis die Willem Barents in, in 1596 maakte. Naar de noordpunt van dat eiland. En naast deze Robert Hoog spelen ook Victor Reinier en Dawson Kroes in de film mee. Ja, dat zou ik wel goed hebben. Nova Zembla gaat vanavond in première draait vanaf donderdag in de bioscoop. Nou, Dan kan je het allemaal gaan bekijken. Ja. Willem Barents. dus, dat was het antwoord. Laatste vraag nu. Maximaal nog vier punten te verdienen over uh, een persoon gaat het. Dus daar hoor je de aanwijzingen over... Als je weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dan willen we graag het antwoord weten. Hier komen de aanwijzingen. 4. Ik ben niet van ijzer, maar van roestvrij staal. 3. Ik was een nachtmerrie voor premier Rutte. 2. Ik was trots op Nederland, maar de liefde... kwam van één. Een... Ja, is dit even donk. Ja, dat is goed. Gisteren nam ik afscheid van de politiek, maar trots op Nederland gaat het door. Uh, een van de bijnamen was IJzeren Rita. Hè. Vandaar die uh, eerste aanwijzing. En Verdonk bestreed het VVD-partijleiderschap van Rutte bij de verkiezingen 2006. haalde zij meer voorkeursstemmen dan lijsttrekker Rutte? Uh, Na de zoveelste van Verdonk, Verdonk op de VVD uh, zette zij. Uh, naar de zoveelste kritiek van Verdonk op de VVD werd zij uiteindelijk uit de fractie gezet. En je komt op zes uh, uh, Kees. Daarmee gaan we zometeen deel 2 van de quiz spelen. Ik ben het er helemaal mee eens.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 Vandaag luidt de stelling... Greenpeace is te radicaal. Crimineel Greenpeace moet het land uit, Kopt de Telegraaf vandaag. PVV vindt dat deze milieuclub uh, zo vaak over de scheef is gegaan... dat nu echt maatregelen moeten worden genomen. De kritiek zwol aan na het protest tegen een kernafvaltransport... dat uiteindelijk eindigde in de rechtszaal. Daarom Greenpeace is te radicaal. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Sms dat dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij Kees Hogeland, 48 jaar uit keer Score dus 6 net in de, de factor. Dus daarmee gaan we nu vermenigvuldigen. En uh, nou ja, je kent het procedé. Dus veel vragen. Als je het antwoord niet weet, pas roepen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. In welke Utrechtse wijk viel gisteren tijdelijk de stroom uit? De duif. Dat is niet goed. Het is overvecht. De politie heeft tien recreatieschippers beboet omdat ze wat deden? Varen bij de mist. Dat is goed. Welke Nederlandse golfer boekte zijn eerste profzege op de Europese tour? Luiter. Is goed. Op hoeveel zetels staat het CDA nu in de peiling van de hond? Tien. Is goed. In welke Amerikaanse stad heeft de politie een terroristische aanslag voorkomen? Eh, uh, New York. Is goed. In welke stad is er opnieuw een cabrio in brand gestoken? Waalwijk. Goed. Bij welk ziekenhuis dreigt een opnamestop vanwege de MRSA-bacterie? Uh, in Den Bosch. Het Jeroen Bos ziekenhuis heet het officieel. In Brummen is gisteren een grote hoeveelheid oorlogsmateriaal uit welke oorlog gevonden? Tweede Wereldoorlog. Goed. Het riool in welke plaats dreigde zaterdag te overstromen nadat er gif in was ontdekt? Raalte. Is goed. Alle klanten van welke bank hebben sinds zaterdag weer het juiste saldo op hun rekening? ABN Amro. Is goed. Premier Poetin is gisteren op wat voor evenement door een deel van het publiek uitgefloten? Ja, een vechtgehalen. Is goed. De drie grote steden hadden dit weekend te maken met wat voor staking? Staking met openbaar vervoer. Is goed. Naar welke ramp moet volgens rechercheurs opnieuw onderzoek worden gedaan? De vuurwerkramp. Is goed. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de stichting Vluchteling? Femke Halsema. Is goed. Welke Nederlandse schaatser won twee gouden medailles bij de wereldbekerwedstrijd in Chel Chelyabinsk? Steven Groothuis. Dat is goed. Op welk plein in Cairo is het dodental door het nieuwe politieke geweld gestegen tot twintig? Chahierplein. Is goed. Welke voetbalclub gaat dit weekend nog steeds aan de leiding in de eredivisie? AZ. Is goed. Welke internationale organisatie riep afgelopen zaterdag uit tot wereldtoiletdag? Geen idee. Dat is de VN. De rechtbank doet vandaag uitspraak over het wel of niet terugsturen van welke beroemde orka? Um, dat weet ik ook niet. Morgen heette die orka. Ja, moet je net weten, inderdaad. Ja. Ah, toch heel goed gedaan volgens mij. Maar het zijn er minder dan vorige keer, Kees. Ja, dat dacht ik. Kees. Ja, 15 ja. vragen goed had je, uh, maal 6 is 90. En uh, dat, uh, dat ziekenhuis is nog fout gerekend, begrijp ik, van de jury. Het was in Den Bosch, maar we wilden echt de naam van het ziekenhuis weten. En ja, dat is het Jeroen Bos ziekenhuis. Ja. Nou ja, 90. Uh, de afgelopen weken was dat voldoende voor de, uh, voor de overwinning. Ik ga het hopen. Maar we hopen dat er niet weer zo'n knul voorbij komt die, uh, die 135 scoort. Voor jou dan tenminste. Dat wordt spannend. Je krijgt het normale prijzenpakket mee, de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok. En er zit tegenwoordig ook een lunchbox bij voor de broodjes. Broodbrood. Hartstikke leuk, kan ik goed gebruiken. Goede reis terug naar en de groeten van ons allemaal aan Johnny natuurlijk. Zometeen okay. om kwart over één melden we ons weer. Nu is het NOS Journaal.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 Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Dit is Radio 1.